10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Nederlandse gevangenen in het buitenland worden in de steek gelaten. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De schuld van het voormalige Ruward van Putten ziekenhuis in Spijkenissen is opgelopen tot 42,5 miljoen euro. Dat is ruim 12 miljoen meer dan gedacht... Volgens de curatoren van het failliete ziekenhuis had de instelling sinds 2008 last van een teruglopend marktaandeel. De sluiting van de afdeling cardiologie in 2012 betekende het einde. Het Ruard van Putten ziekenhuis werd kort geleden overgenomen. De ruim 800 personeelsleden horen volgende week of ze hun baan houden. Klokkenluider Edward Snowden praat vandaag in Moskou... met vertegenwoordigers van Amnesty International. Ook medewerkers van Human Rights Watch, de Verenigde Naties... en van de Russische regering zijn bij het gesprek aanwezig. De CIA-klokkenluider zou het willen hebben... over het verzoek van Amerika om hem te arresteren. Snowden bivakeert al ruim drie weken... in de transitzone van de luchthaven. Begin deze week vroeg hij asiel aan in Venezuela. President Maduro heeft gezegd dat hij daar welkom is... Maar het is niet duidelijk hoe Snowden in Venezuela kan komen. In Egypte worden vandaag weer demonstraties verwacht... van aanhangers van de verdreven president Morsi. Die werd vorige week door het leger aan de kant gezet. Aanhangers van de moslimbroederschap eisen dat Morsi terugkeert als president... en protesteren daarom al ruime week... tegen de interimregering van president Mansour. Het leger slaat de betogingen met harde hand neer. Amerika en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon waarschuwen het Egyptische leger... voor het buitensluiten van bepaalde groepen. Bij het geweld in Egypte zijn de afgelopen week al zeker 88 mensen omgekomen. Vicepremier Ascher Asscher verwacht geen grote problemen in de Eerste Kamer... waarin de VVD en de Partij voor de Arbeid geen meerderheid hebben. In een gesprek met het NOS Radio 1-journaal... zegt hij dat de Eerste Kamer wordt geproblematiseerd. Mijn ervaring, ik heb tot nu toe uh, een stuk of negen, tien wetten... door de Eerste Kamer geloodst, is dat als je daar gewoon... een inhoudelijk goed verhaal hebt, je legt uit waarom het in het belang van Nederland is... de Eerste Kamer met die wetten instemt. Uh, ik heb daar nog geen bloedneus op gelopen. Dat was vicepremier Asscher van de P van de A. De proef met de zomerschool is ruimschoots geslaagd, zegt CNV Onderwijs. Bij het experiment krijgt een selecte groep leerlingen twee weken lang extra lessen. Van de eerste groep die meedeed is ruim 90 procent alsnog over naar het volgende schooljaar. CNV Onderwijs is positief verrast door het slagingspercentage. Met bedoeld voor de leerlingen die het net niet halen en die dus hierdoor toch uh, de gelegenheid hebben om over te gaan en niet uh, een, uh, omwille van één of twee vakken toch alle vakken weer een heel jaar over moeten doen terwijl dat ze die allemaal wel beheersen. In totaal deden leerlingen van 14 middelbare scholen mee aan het project. De organisatie zou graag zien dat de proef volgend jaar een vervolg krijgt, maar of dat ook gaat gebeuren is nog niet zeker. De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 jaar is sinds 2009 aanzienlijk gestegen. In 2012 was ruim 6 van hen werkloos, bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide vrouwen. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De werkloosheid onder hoogopgeleide vrouwen is de laatste jaren maar met een half procent toegenomen tot ruim 3,5 procent. Dan het weer is nog kans op motregen. Later af en toe wat zon, maar ook veel bewolking. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. Morgen zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Maar zondag kan er hier en daar weer een bui vallen. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Sahoka. files op de A2 eind over naar Den Bosch. Daar staat bij Knoop het Empel 2 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert bij knooppunt Empel de rechter rijstrook. En op de rijband richting Maastricht, daar staat tussen Meersen en Maastricht 6 kilometer. Dankjewel John. Blauwe biefstuk lokt niet uit tot eten. Yoghurt uit een vierkant pak juist weer wel. Waarom vinden we iets lekker? Zometeen bij de Karo. Blijf luisteren. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Bouter Körpershoek. Nederland laat zijn gevangenen in het buitenland in de steek. Ons brein kan ons behoorlijk voor de gek houden. De ouderwetse boer zou goed zijn voor de biodiversiteit. Die had die multifunctionaliteit in zich. Die beheerde het natuur. Die, die biodiversiteit was automatisch, kwam die terug. En het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is zeven minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Nederlanders die in een buitenlandse cel zitten... mogen het laatste deel van hun straf vaak niet uitzitten in Nederland. De Nationale Ombudsman gaat hier onderzoek naar doen... omdat veel verzoeken van Nederlandse gedetineerden... stelselmatig zouden worden afgewezen door het ministerie van Justitie. Dominee Peter Middelkoop, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent directeur van de stichting EPAFRAS... die Nederlanders in buitenlandse gevangenen helpt... Dat klopt, dat is helemaal waar. Gebeurt dit inderdaad vaak dat een uh, Nederlandse gevangene gewoon niet naar Nederland mag komen voor dat laatste stuk van zijn straf? Uh, de botsverzoeken, zoals ze officieel heten, worden inderdaad uh, regelmatig afgewezen als er niet voldoende strafrestand is, zoals uh, justitie dat dan zegt. En dat betekent dat uh, iemand die terugkomt dan uit het buitenland... niet nog uh, zes maanden minimaal in de Nederlandse gevangenis door kan brengen... om van daaruit de resocialisatie in de Nederlandse samenleving uh, tot stand te brengen. Dit zijn dus uh, mensen die er gewoon op Schiphol vrij zouden worden gelaten... als ze ja, uit dat... bijvoorbeeld Thailand komen? Ja, dat klopt. Uh, dat, dat, dat, dat is het probleem. Justitie zegt uh, dat die wotsregeling... Uh, uh, dat is de wet overbrenging en ten uitvoerlegging strafvonnissen, dat die vooral bedoeld is uh, voor uh, resocialisatie in Nederland. Uh, het is bovendien geen recht van een gedetineerde... maar het is uh, uh, een, een gunst, om het zo maar te zeggen. Uh, en uh, die, die, die gunst wordt verleend als er uh, in Nederland geresocialiseerd kan worden. Want daar is het tenslotte voor bedoeld. En uh, met, met, uh, ja, met instemming van de Tweede Kamer is dat telkens uh, overeengehouden. Ondanks diverse vragen die er al sinds 2012 gesteld zijn over deze kwestie. Omdat mensen natuurlijk in buitenlandse gevangenissen vaak de heel beroerd aan toe zijn. En uh, ja, zeggen van uh, ja, de rode socialisatie dat is allemaal erg aardig. Maar straks is er misschien helemaal niemand meer om te resocialiseren. Maar hoe lang zitten ze dan bijvoorbeeld nog langer vast in die gevangenis in het buitenland? Als ze eigenlijk het recht hebben om in Nederland al onmiddellijk vrij te gelaten te worden. Nou ja, op het moment dat je dus niet teruggebracht wordt naar Nederland... dan betekent dat dat je dus de strafmaat in het buitenland moet uitzitten. Weliswaar met eventuele voorwaardelijke uh, vrijheidsstelling... of, of uh, uh, voor, voor uh, halfstraf of wat dan ook. Maar in principe moet je dan dus volgens de buitenlandse straf uh, voldoen. En het probleem zit hem erin dat uh, bij de WOT uh, Nederland... Uh, in de meeste gevallen probeert te bedingen... dat er omzetting naar Nederlandse maatstaven kan plaatsvinden. Dus dat betekent dat iemand uh, is bij wijze van spreken in Peru... of in uh, Panama veroordeeld voor een, een delict van uh, smokkelen van uh, drugs. En uh, nou, dan wordt gekeken naar wat in Nederland... voor zo'n uh, vergelijk, uh, vergelijkbaar delict zou worden gestraft. En dan uh, zou dat de strafmaat zijn die hij dan in Nederland krijgt. Want in feite neemt Nederland dan die strafmaat over. Het probleem is natuurlijk dat die strafmaten... per definitie niet te vergelijken zijn. Er zit zo'n enorm verschil tussen. Een halve kilo coke smokkelen in Peru... levert je wellicht twintig jaar gevangenisstraf op. En in Nederland een taakstraf. Nou, nou goed, voor de duidelijkheid is dat misschien wel handig om zo te vergelijken... maar zover ligt het niet uit elkaar. Dat is juist het probleem. Ze liggen wel uit elkaar en ook vaak best wel een aantal jaar. Maar uh, dat maakt dus ook dat als die procedure helemaal afgerond is... dat uh, iemand bewijs en spreken toestemming heeft om naar Nederland te komen... maar dan zegt justitie nog uh, op het laatste moment... ja, maar uh, wacht eens even, we hebben even uitgerekend... hoeveel straf je dan nog in Nederland zou hebben. Nou, dat is eigenlijk nul, dus we halen je toch niet op. Nou, en dan, uh, dan, uh, dan zit iemand dus vervolgens de rest van die straf... en dat kan soms nog een jaar of uh, anderhalf jaar uh, uh, duren voordat hij daar vrijkomt. En dan worden ze naar Nederland gestuurd... om voor ons ook onmiddellijk vrijgelaten te worden... en dan is er dus van resocialisatie geen sprake? Nee, nee nou ja, dan worden ze niet eens naar Nederland gestuurd... dan zitten ze daar vrij en dan, uh, in sommige gevallen worden ze uitgezet... door bepaalde Latijns-Amerikaanse ja. landen... maar in de meeste gevallen moeten ze zelf maar zien hoe ze terugkomen. Over hoeveel gevangenen hebben we het en in welke landen vooral? Nou, uh, we hebben het op dit moment, uh, waar de vragen over gesteld zijn... Dat betreft met name uh, Latijns-Amerikaanse landen. Uh, omdat uh, in, uh, met name een aantal gedetineerden in Panama... hebben hier uh, de, de, zeggen, de publiciteit overgezocht. En uh, dat hebben ze ook al in uh, eind 2012 gedaan. En, uh, het, uh, ja, die zeggen gewoon van kijk, de situatie is hier zo beroerd... en als Nederland ons naar Nederland haalt, dan, dan hebben, we, hebben we gewoon een kans om te overleven. Dit, dit maakt gewoon dat wij veel langer zitten dan nodig is. En dan zijn in Panama en in Venezuela gaat het dan om, om aantallen als, laat we zeggen, 10, 15 mensen. Maar als je het over heel latijns Amerika bekijkt, waar je dus ook Peru, de Dominicaanse Republiek... Nou ja, daar is nog geen wotsverdrag mee, maar laten we zeggen, Peru, daar wordt op dit moment... Uh, is in, is is het in de finale stadium, zoals het heet, zo het eindstadium. Het verdrag is al uh, gesloten, maar het moet nog geratificeerd ja. worden. En in Brazilië is het ook uh, min, uh, eigenlijk rond. Uh, nou ja, goed, daar gaat het dan toch om een aantallen. In Peru zitten zo, zo tussen de 80 en de 100 mensen nog. En uh, in Brazilië zitten ergens rond uh, de 60 mensen. Nou, gemiste kans dus bij die onderhandelingen over die verdragen. Nou nee, kijk, de Nederland houdt zich vast. Dat, dat is het lastige voor, uh, voor, uh, voor de Nederlander die vastzit. En ik, ik, ik sta wat dat betreft wel aan de kant van de Nederlander die vastzit. Uh, die, die, uh, het lastige is dat Nederland zegt... ja, die Wotsen is bedoeld voor resocialisatie. We willen iemand de kans bieden om te, uh, te resocialiseren. En daarvoor halen we je naar Nederland. Niet omdat het daar zo beroerd is. Want wij vinden dat uh, als het daar zo beroerd is... dan moet een detinerende overheid... Brazilië, Peru, Venezuela, Panama, noem ze maar op... die moeten zorgen dat daar de situatie beter wordt. Nou, of je moet gewoon negen. geen drugsmokkelen die kant op. Ja, dat is natuurlijk het verstandigst. Maar uh, helaas zijn er mensen die uh, door allerlei omstandigheden toch vinden dat ze dat moeten doen. Diplomaten, dat zijn de eerst aangewezen personen in het buitenland die een Nederlandse gevangene bezoeken. Ik kan me voorstellen dat door de bezuinigingen het daar ook uh, minder van komt. Nou ja, in Latijns-Amerika zijn twee ambassades al gesloten op grond van bezuinigingen. En ja dat betekent dat de gedetineerden, en niet alleen de gedetineerden, maar ook overige Nederlanders die voor consulaire aangelegenheden iets willen, die moeten dan ergens anders naartoe. Of die, ja, die, die, die hebben dan minder, krijgen minder aandacht. Dat, dat is niet helemaal te vermijden. Ja, ik heb begrepen dat u als organisatie, als Epefras overweegt om het zelf opzetten van een opvang te gaan organiseren. Is dat dan daar of hier? Of? Nee, kijk, uh, wij, wij, wij, wij zitten te denken van... Wij, wij lopen tegen het feit aan dat inderdaad mensen dus op Schiphol aankomen... en dan eigenlijk uh, als ze geen familie of vrienden of wat voor opvang dan ook hebben... Uh, dat ze dan uh, ja, in, in, aangewezen zijn op nachtasiel en overdag op straat. En uh, wij denken dat het uh, goed zou zijn in het kader van de resocialisatie... als er uh, een, een vorm van opvang komt van misschien maximaal drie maanden... waar mensen in een, uh, in een tehuis kunnen zitten... waar, waar wel uh, dag en nacht begeleiding is... omdat je dat niet helemaal vrij kan laten... maar waar mensen toch grotendeels voor zichzelf moeten zorgen... maar waar faciliteiten zijn als een uh, computer... en waar ook mensen zijn om eventueel vragen te beantwoorden... dat nou, de, de, de, om, om tegen, laat me zeggen, zo minimale mogelijke middelen... toch maximaal de begeleiding Leiding te geven en uh, ja, waarbij je mensen aanspreekt op, op, op wel wat ze allemaal zelf moeten doen. Maar dat je tenminste wel een dak en een uh, bovenhoofd en een bed geeft en een maaltijd. Nou, en daar, daar denken wij dat daar, daar behoefte aan is. Dat betaalt de overheid of u, uw organisatie? Nou, ik denk niet dat de overheid dan meteen... het zou natuurlijk heel mooi zijn als de overheid daarmee kon betalen. Wij, wij als organisatie kunnen dat ook niet betalen. Dus we zoeken bondgenoten op dit moment... waar we samen over kunnen denken hoe we dat kunnen opzetten. Ja, dat resocialiseren, wat is daar het belangrijkste punt in? Wat, wat moeten ze vooral dan weer leren als we terugkeren in Nederland? Nou, de, als je drie, vier jaar weg bent geweest in het buitenland... dan zijn er heel veel dingen die je moet leren. Uh, maar een van de belangrijkste dingen is dat je weer uh, een, een dagbesteding moet uh, opzetten. Mensen hebben daar vaak overleefd door, als het ware, zich af te sluiten voor alles. Uh, en en, en uh, vaak is er een enorme verveling. En in feite wordt er hier heel veel van je verwacht. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet aan het werk, je moet je inschrijven, je moet... Uh, uh, een uitkering regelen, je moet uh, onderdak zien te regelen. Nou, daar moeten mensen vaak uh, uh, weer gemotiveerd worden... of weer geholpen worden om dat aan te pakken. Want soms is het als ze terugkomen zo'n berg... waar ze helemaal niet aan gewend zijn dat, dat, dat, dat ze dat allemaal moeten organiseren. Want gevangenisstraf uh, ontneemt mensen juist om initiatief te ontplooien. Uh, eigen initiatief is een in gevangenis niet echt iets... waar heel veel uh, waardering aan wordt gegeven. Kortom, de gevangenen weer een beetje toekomst uh, bieden bij terugkeer ja. in Nederland. Dominee ja. Peter Middelkoop, directeur van de stichting Epafras. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Biodiversiteit. De verscheidenheid van levensvormen op aarde. Ja, soortenrijkdom. rijkdom. Al decennia lang neemt die verscheidenheid af. En beginnen de gevolgen daarvan pijnlijk zichtbaar te worden. Er is gewoon heel veel verdwenen. Het behoud van biodiversiteit is het behoud van onszelf. En is het dus redden wat er nog te redden is. Maar hoe doe je dat? Niet zoveel oude hoeren, Mouwen opstropen en werken. Deze week in Goedemorgen Nederland, Noach van Nederland. De moderne landbouw is rampzalig voor de biodiversiteit. En is het dus terugverlangen naar de boer van de oude stempel? Dat hoort u in het laatste deel van Noach van Nederland. Het verslag is van Marcel Dekker. Wij denken op het ogenblik zo duidelijk in vakjes. Uh, dit is uh, veehouderij, dat is akkerbouw, dat is tuinbouw, dat is natuur, dat is dingers. Daar zijn we in Nederland zo goed in vakjes denken. Maar juist de landbouw van vroeger was geen vakjes denken. Die landbouw van vroeger, die had die multifunctionaliteit in zich. Die beheerde de dijken, die beheerde de natuur. Die, uh, die, die biodiversiteit was automatisch, kwam die terug. En er liepen niet alleen koeien, er liepen, maar er liepen kippen, er liepen varkens, er liepen uh, geiten. Liepen. Eigenlijk was de de boerderij van vroeger was een veel bredere selectie van beesten. En wat veel meer in balans was, als je die landbouw weer eens terugzet... Een boer van vroeger leefde met de natuur. Er was balans. Maar door een toenemende bevolkingsgroei en grotere welvaart moest de boer anders gaan werken. Meer koeien per hectare een grotere opbrengst per akker. De gangbare landbouw zo produceren en het voedsel zo gekoopt zijn... omdat wij een knappe stuk roofbouw op de totale landbouwgronden doen in de hele wereld. En die hele wereld als gevolg daarvan de biodiversiteit ziet teruglopen. Als een boer het proces wil keren, zullen wij minder moeten gaan consumeren... zodat hij anders kan gaan boeren. Jan Duindam uit Delfrouw doet dat inmiddels alweer een flink aantal jaren. Zijn Biesland krijgt regelmatig bezoek van andere boeren... die niet altijd te overtuigen zijn door de bezieling van Duindam. Je ja, hebt een enthousiaste manier dat jij vertelt hoe ik hier bezig ben. Ik denk uh, heel anders als dat wij aan het boeren zijn. Zeker. Vertel, je zegt ook altijd, het gaat om het verhaal wat je erbij hebt. Nou ja, dat, dat, dat heb je. Dus je hebt overal een verhaal bij, bij wat je doet. Als u nou ochtends uit uw slaapkamerraam kijkt... en u kijkt om u heen, wat ziet u dan eigenlijk? Dan zie ik een, een, een, een mooi polderlandschap. En uh, waar ik uh, eigenlijk al uh, 50 jaar in loopt, en toch bij me eigen zeg ja, jongens, maar uh, dit uh, hier uh, hier hoor ik goed wakker van. Vijftig uh. jaar zegt u hier op deze plek. Ah, 53 ja, 53 <laughs> tanden. Okay. Maar er is de afgelopen jaren wel heel wat veranderd... meneer Duindam op dit bedrijf. Want uh, meneer Duindam was vroeger gewoon een uh, boer van de oude stempel... kun je zeggen? Ja, dat klopt. Dat is geen ander. Ja, en wat was dat voor soort boeren? Ah, wat was dat voor een soort boeren? Je, je, je, het is er met de paplepel ingegoten. Niet zoveel oude hoeren. Uh, Mouwen opstropen en werken. En, en, en, en, en hoe beter je je proces draaide... hoe efficiënter je dat deed... hoe meer geld je verdiende. Dat is uh, een aantal jaren... ...jaar geleden veranderd. Toen ging u meedoen aan het project Boeren voor Natuur. Ter meerdere ere en glorie van die natuur en van die biodiversiteit waar we de laatste tijd de mond van vol hebben... Ja. Hoe, hoe beschermt u die biodiversiteit door die nieuwe manier van werken? Hoe, geeft u eens voorbeelden. Uh, zorg dat je een landbouw maakt die, uh, waar, waar die uh, natuur zich weer kan ontwikkelen. Dus eigenlijk teruggaan naar de landbouw van een jaar of zestig geleden. Nou, een, die landbouw van zestig jaar geleden... Uh, was. Het was aan de ene kant een biologische landbouw, want er waren geen bestrijdingsmiddelen en er was geen kunstmest. Maar wat ook vooral belangrijk is, dat er geen input was van mineralen, van voedingsstoffen. De boer die moest het van zijn eigen grond doen. En hij haalde er wel melk en vlees af en zo verschaalde hij zijn eigen grond. We lopen even naar de stal. Ja. Is het is ook wat droger. Ik zag een konijn rondlopen hier. Heeft u die voor mij speciaal uitgezet? Nee, nee. En de boerin is ook knap pistig, want die zit al de groente op te eten in de moestuin. Maar hij is ontsnapt. Als u op een mooie zonnige dag door de velden loopt, ziet u er dan al iets van... In vergelijking met, nou ja, laten we zeggen, 40 jaar geleden. toen u hier nog uh, op de oude manier uh, boerde. Nou, het leuke is, en dan, dan, dan pak ik iets terug van een, uh, een, een begeleider van uh, DOV, Dienst Landbouwvoorlichting. die mij al een jaar of 10, 15 begeleidt. in het hele proces wat ik doe. En die belde mij verleden jaar in juni heel verontrust op. Jan, ik sta nou bij jou midden in het land. en het lijkt net of ik in een kruidenrijke wegberm sta. Dit gaat helemaal verkeerd. De, de, je land gaat helemaal uh, om. Naar, naar, naar, naar, naar kruiden. Daar komt geen gras meer van terecht. Het gaat helemaal fout. Toen zei ik zo, Edith, ik, zeg, ik heb nog nooit zo'n mooi compliment gehad. Dat je in dit jaren tijd dit zegt. Al gaat u dan terug ver in de tijd... als het gaat om de manier van boeren. Bent u ook een moderne boer, hè? Want u sluit wel mooi aan bij wat de consument tegenwoordig wil. Namelijk... Dat streekgebonden, dat authentieke, dat natuurlijke. Nou, kijk... Uh, Daar moet u het ook van hebben, denk ik. Ik we uh, uh, het zo Portemonnee moet gevuld blijven. Portemonnee, uh, klopt. En uh, ik, ik, ik, ik zeg wel schekscherend weg... ik moet gewoon professioneel klungelig blijven. Hoeve Biesland. De ark van Jan Duindam. Biodiversiteit heeft zijn arken nodig. Hoe meer, des te beter. En gaat het niet snel genoeg... dan heeft de natuur helaas voor ons zo zijn eigen mechanisme... Om noodzakelijk herstel uit te voeren. Een reportage hoorde u van Marcel Dekker. Vragen en opmerkingen zijn welkom op ons e-mailadres. Goedemorgen Nederland.karo.nl. Zometeen, ons brein kan ons behoorlijk voor de gek houden. Maar nu eerst de ochtendumeur van Stefan Stassen. Mark Rutte en Chris Peters en de Vlaamse Delta Regio. Twee mannen met een missie. Het zou een reeks detectiveboekjes kunnen zijn die je in één adem uitleest bij voorkeur op vakantie. Afgelopen week was het tweetal in Texas voor een handelsmissie en ze hadden een groot gevolg. Een Nederlands-Vlaamse delegatie die bestond uit 125 ondernemers van 90 bedrijven. En er was een seminar en er was een netwerklunch. En Mark Rutte kreeg van de burgemeester van Houston een cowboyhoed. Chris Peters zal ook wel iets gekregen hebben een pistool of ook een hoed maar daar heb ik geen foto's van. En wat er in die twee dagen is gebeurd... is denk ik ook niet genoeg voor een spannend detectiveboekje. Want de hoofdrolspelers zijn geen helden. Geen criminelen en ook geen anti-helden. Rutte met een cowboyhoed blijft Rutte met een cowboyhoed. Zet hem een sombrero op en het is Rutte met een sombrero. Hij wordt nooit een Mexicaan. Trek Rutte een rokje aan en het zal nooit een aantrekkelijke vrouw worden. Het blijft Rutte met een rokje. Zelfs Rutte met een bivakmuts op is ongevaarlijk. Het blijft Rutte met een bivakmuts op. Rutte kan niet transformeren. Als hij ooit een secretaresse een lubbersknijpje zou geven, dan zou hij nooit aangeklaagd worden. De vrouw zou hem lachend en een beetje vertederd terugknijpen. Rutte is een VVD, maar dat geloof ik eigenlijk ook niet. Heb ik nooit geloofd. Net zo min als ik Rutte geloofde toen hij in debatten heel boos of heel teleurgesteld deed. Kijk, zijn partijgenoot Zeilstra, dat is een ander verhaal. Geeft die man een pistool en hij wordt een cowboy. Rutte heeft iets van mijn vroegere buurman. Een registeraccountant die pijp rookte en reed in de Citroën-DS. Een lange, aardige, beetje seksloze man. Penningmeester van de beleggingsclub, die aan het einde van de rit nooit echt winst maakte. Geen opschudder, geen omdenker, geen delta-vlieger. En toen ik hem op de voorpagina van de krant zag met die grote cowboyhoed, moest ik eerst een beetje glimlachen. En toen dacht ik: geeft die man een ziekenhuis, een universiteit, een stad, desnoods een provincie, maar een heel land? is achteraf toch een beetje te veel van het groeien. En dat zei Stefan Stassen. Maandag hoort u het ochtendhumeur van Hans Beum. <middels> I do the jerk. Ryan Shaw was dat. En wij gaan het over eten en andere zaken hebben. Want een blauwe biefstuk lokt niet uit tot eten. Yoghurt uit een vierkant pak juist weer wel. En hetzelfde glas whisky smaakt bij een tropisch muziekje heel anders... dan wanneer er een cirkelzaag op de achtergrond klinkt. Bioloog, bioloog Thijs Hannaert verzamelde deze en nog meer bijzondere feiten... over de werking van ons brein in het boek Horen doe je met je neus. Goedemorgen, meneer Hannaert. Hallo. Nou, laten we maar even met die whisky uh, beginnen. Hoe zit dat? Uh, nou ja, ze hebben onderzocht, uh, dezelfde whisky verschillende keren aangeboden. En het blijkt dat uh, met steeds een ander achtergrondmuziekje... en dan blijkt dat als er een tropisch muziekje op de achtergrond staat... dan vind je die whisky ineens heel anders smaken. Je gebruikt een hele andere smaakomschrijving. Dus muziek heeft een nog veel grotere invloed dan uh, wat de tong je vertelt. Dus het dus... is niet alleen meer de smaak van een product nee, waar je het voor heeft... valt... maar de hele, alles eromheen? Ja, alles. Ja, geluid heeft heel veel invloed op, uh, op uh, smaak. Bijvoorbeeld in het vliegtuig ook. Uh, het geklets van medepassagiers, daardoor smaakt het eten minder lekker. Als je, uh, en in vliegtuigen kruiden ze het eten daardoor ook heel erg sterk. Want uh, je vindt eten minder lekker als er een achtergrondruis aanwezig is. Hoe zit het met die yoghurt? Want wat maakt het nou uit of je uit een vierkant of een rond pak yoghurt eet? Want vierkant dan vind je het wel lekker en rond niet. Uh, nou ja, het uh, vorm heeft heel veel invloed op de smaak ook. Denk maar aan de kleur. Uh, kleur bepaalt heel erg uh, wat voor smaak iets heeft. Een glas uh, rood sap smaakt naar bessen. Een oranje glas sap uh, smaakt naar sinaasappelsap. En zo heeft kleur heel veel uh, te zeggen over wat je proeft. En niet alleen kleur, ook vorm heeft op zo'n wijze invloed op wat je proeft. Hoe ja. onderzoekt u zoiets? Wat, hoe hoe uh, gaat dat? Nou ja, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. En ik heb al die onderzoeken bestudeerd. En uh, je neemt een aantal proefpersonen. Je laat ze mel uh, yoghurt uh, eten. En je zegt, deze yoghurt kwam uit dit pak... Uh, hoe lekker vond je het. En een andere groep laat je yoghurt proeven uit een ander pak. Uh, hetzelfde yoghurt, maar je zegt het komt uit dit pak. En dan ga je testen wat, uh, wat het verschil is. Maar dat is een rare vraag. Zelf ben ik allergisch voor bijvoorbeeld yoghurt of melk... uit een pak uh, bijna op de datum. Dan vind ik het ook echt niet lekker meer, die melk. Maar dat slaat nergens op. Dat is ook een soort trucje in mijn hoofd. Eh... Uh, uh, uh, nou, uh, <laughs> dat is niet lekker. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren. Maar ja, weet je zou je kunnen voorstellen dat die melk op de dag van de, de, de laatste datum... nog hetzelfde smaakt als drie dagen ervoor. Uh, ja, je verwachtingen hebben hele grote invloed op wat je daadwerkelijk gaat proeven. Op het moment dat jij denkt dat iets vies zal zijn... Uh, dan smaakt het of ruikt het ook daadwerkelijk vies. Dus je verwachtingen hebben hele grote invloed... op wat je uiteindelijk gaat proeven. Dat hebben ze onderzocht in de hersenscanner. En op het moment dat ze, dat ze uh, uh, je, je zeggen... Uh, je gaat nu uh, stinkkaas ruiken... De, uh, terwijl ze gewoon uh, een rozegeur toedienen... dan toch zie je in het brein activiteit van een stinkgeur. Dit dus, is dus dit is een enorme winst voor, voor marketingdeskundigen van bedrijven. Deze ja, kennis. marketingdeskundigen springen hier ook... Massaal op in, uh, uh, er zijn allerlei uh, bedrijven die hun eigen geur uh, nemen, uh, uh, gebruiken uh, in Koffiezaken wordt bijvoorbeeld kunstmatig een koffiegeur verspreid. Er is een ijsketen in Amerika die verspreidt de geur van ijshorentjes. En daardoor steegt de verkoop wel met 30 uh, Maar ook geluid. Denk maar aan uh, harde muziek in een disco. Harde muziek zorgt ervoor dat je meer uh, consumeert. Dus dat je meer bier drinkt. Terwijl uh, langzame muziek bijvoorbeeld juist weer zorgt dat mensen in een restaurant langer verblijven. Dus Inderdaad, marketing en uh, die maakt heel erg gebruik van de zintuigen. Klopt. Dus ja. niets is meer uh, wat het lijkt op deze manier? Nee, nee, zeker. Je wordt beïnvloed. Goed, meneer Hannaert, uh, dank u wel. U heeft een uh, boek geschreven. Dat boek heet Horen met je neus. Kortom, heel veel andere factoren spelen een rol voordat je iets uh, lekker vindt en het ook wil gaan kopen. Tot zover KRO Goedemorgen in Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1 gaat Naida verder met uh, lijn 1 van de NTR. Naida, waar ben je en wat gaan jullie doen? Goedemorgen, Wouter. Wij staan in, nou, ergens net in een klein dorpje buiten Nijmegen. En wij zijn hier om het over te hebben over het feit dat wij in ons land goed zijn voor dieren. Want ja, dat hoort nu eenmaal bij een goede beschaving. Maar zoals bij alles kun je ook hierin in veel te ver gaan. Want kleine monsters zoals de steenmarter... die zorgen voor duizenden euro schade aan bijvoorbeeld je auto. Ze eten je kippen op. Maar ja, je kunt niks doen, want ze worden beschermd. En ze worden al 30 jaar lang beschermd. Want die lijst met beschermde diersoorten die is al 30 jaar ongewijzigd. En wij vragen ons af: is het niet tijd dat we de lijst gaan updaten? En sommige monsters, die moeten we gewoon een kogel door hun kop kunnen schieten. Zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het nlw verhaal met Mark Visser.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 En de werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 is sinds 2009 aanzienlijk gestegen. Vorig jaar was ruim 6% van hen werkloos bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide vrouwen, blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid onder hoogopgeleide vrouwen is de laatste jaren maar met een half procent toegenomen, tot ruim 3,5%. Dat is het belangrijkste nieuws. En er is nog verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A2 vanuit Eindhoven naar België. Tussen Meersen, knooppunt Europaplein. Zes kilometer door werkzaamheden. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude. Vijf kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Nu op Radio 1, de NTR met Leining. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida orange. 7. Hij is dol op de bedrading van uw auto en dat betekent duizenden euro's aan schade voor u. En ook van uw kippen kan hij niet afblijven. Grote kans dat u ze morgen dood aantreft in uw achtertuin. Meneer gaat zelf vrij uit, want hij staat al 30 jaar op de lijst van beschermde diersoorten. De steenmarter is een doorn in het oog van de bewoners in Gelderland en Limburg. Ja, en door de beschermde status mogen slachtoffers niks doen om het beestje te verjagen. Op die lijst met beschermde diersoorten staan ook, staan ook bijvoorbeeld de vos. Ook zo'n kippetjesvreter. En de mol. Waar die laatste goed voor is, dat blijft onduidelijk. De vraag is, worden er te veel dieren onnodig beschermd? Mag de steenmarter eraf? Of heeft u andere voorbeelden van dieren die eraf mogen? Bel ons en laat het ons weten. 0800-1121. Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag lijn 1 E-mailen kan naar lijn 1 En natuurlijk kunt u via de, e of via de website van Lijn1-ntr ook meekijken. Dit is Lijn1. We hebben geen muziek. Het zou best wel eens kunnen dat die vervelende steenmarter ook al gewoon aan het knaag is onder onze bus. Want dat is wat hij namelijk doet. Hij gaat onder de auto zitten, onder de bus en zorgt ervoor dat alles wordt weggeknaagd. En degene die daar alles van weet is Kees den Hartog. Meneer den Hartog, u bent emeritus hoogleraar Aquatische Ecologie. En u heeft een stuk geschreven in de Gelderlander waarin u pleit om de steenmarter vogelvrij te verklaren. Dat is nogal wat. Ja. Het, uh, het loopt al een hele tijd dat ik uh, hier berichten in de buurt krijg van... ik okay, heb hier het een en ander gedaan. Uh, op de parkeerplaats voor mijn huis, daar staat uh, geregeld, zien we daar uh, dat de auto niet wil starten. Nou, en dan moet de garagehouder komen kijken, ook Het is gauw verholpen en dat is op zichzelf helemaal, uh, dat is prachtig. Want uh, daar hebben ze tegenwoordig al de middelen voor... Maar vervelender is het als je, laten we zeggen, niet geslaagd is in het doorknagen. Dan ben je eigenlijk een gevaar op de weg. Want dan Want, kun je nog rijden en dan kom je nog halverwege ja, ja, dan achter dan dat er iets mis is. Op een gegeven moment zou ik moeten stoppen, bijvoorbeeld omdat er. Uh, ja, je moet inhouden. Plotseling remmen. Ja? Plotseling remmen. En dan kan uh, ja, het kabeltje breken. Ja, en dan ben je de pineut. Ja, maar dan, dan stopt hij niet. <laughs> is hij dat wel eens overkomen? Nee, het is mij gelukkig niet overkomen. Nee, Maar ik, uh, het gevaar zit erin. Ik ken geen voorbeelden, maar ik heb wel gezien hoe kabels eruit zien als er aan geknaagd is. Ja, en wat nog meer, behalve knagen aan kabels, wat doet de Steenmarter nog meer? Oh ja, hij gaat ook in huizen binnen. En dan krijg je hem als medebewoner en dat is geen pretje. Want? Uh, nou ja, hij, moet, uh, hij gaat meestal op de zolder zitten. Uh, geen... Vliering enzovoorts. Hij uh, veroorzaakt verder dan geen last. Maar hij eet daar, hij poept daar, hij plast daar enzovoorts. De stank is vreselijk en uh, hij brengt de parasieten mee: vlooien en uh, dat soort dingen. En uh, nou, dat is bepaald niet prettig als je dat in huis hebt. En het, als hij een dagje blijft zo zeer is, niet erg. Maar meestal gaan ze zich er echt zettelen en dan, uh, ja, dan zit je ermee. Ja. En, en je mag niks doen. Precies, want daar gaat het om. Je mag niks doen. En waarom ja, dan, mag je niks doen? Nou, je mag hem wegjagen. Nou ja, dat is een hele kunstig gezellig, want dat is een vluchtbeestje. Je mag hem ook vangen, maar uh, ja, dat, uh, dat valt niet mee. Dat, voor de meeste mensen zal dat niet lukken. En ja. als je op de vliering zit, dan ben je meestal niet zo vrij in je beweging. <laughs> want je mag hem alleen maar vangen of ja. wegjagen? Ja, en dan mag je hem weer, later weer vrijlaten. Uh, dan komt hij nu of hij komt terug, ja. of hij gaat naar een ander toe, maar dat is geen oplossing voor het probleem. En meneer Den Hartog, het is niet eens dat je hem mag uh, vrijlaten, je moet hem vrijlaten, want dat vervelende beestje uh, ja. staat al 30 jaar lang op de lijst ja, van ja, ja, ja. beschermde diersoorten. Ja, dat is ook heel vervelend, en ik vind eigenlijk dat het nou tijd is dat het niet maar ze afhaalt. Ik wil toen hij erop kwam, toen was het een, uh, erop tam, het was een beest dat helemaal niet zo gewoon was. Maar tegenwoordig in, uh, laten we zeggen, in de buurt van Nijmegen. En uh, Groesbeek en zo. Nou, dat zie je hem herhaaldelijk. En hij is daar in feite heel gewoon geworden. En, uh, nou, ze planten dat is zich goed voort? Eigenlijk niet de bedoeling. Ja, dus ze planten zich ook nog eens goed voort. Ja hoor. Ja, en uh, wat wil, want u wilt nu dat, dat die Steenmarten van die lijst wordt gehaald. Ja. Dat betekent dus dat we hem gewoon mogen doodmaken. Nou ja, goed. Dat, uh, dat is dan een probleem. We gaan even kijken. Ja, dan doet uw microfoon het ook weer beter. Ja. ja. Uh, nou, dan, uh, dat, is, dat is inderdaad een probleem. Maar dat is niet het eerste waar je aan denkt. Ik bedoel, je, je, je wil hem uit je huis hebben. U wilt? Je wilt hem uit je huis hebben. Uit je huis hebben. Ja. Wij hebben aan de telefoon nog een andere gast, onze tweede gast. En uh, nee, u kunt begrijpen, we hebben een gast uitgezocht die het helemaal niet met u eens is: Gerard Muskens, die is onderzoeker dierenecologie bij Aitera in Wageningen. En hij heeft een boek geschreven over de steenmarter. Kortom, als er iemand is in Nederland die alles weet over de steenmarter... is dat Gerard Muskens. Goedemorgen, meneer Muskens. Goedemorgen. Hoe voelt u zich als u nu hier mijn uh, gast Kees Den Hart hoort zeggen... die uh, steenmarter die moet gewoon af van die, uh, van die lijst met beschermde diersoorten. Dat beest moet gewoon dood. Nou, dat gaat een beetje verder, hoor. Ik zeg niet dat hij dood moet, maar... Uh, <laughs> het zijn zoveel beesten die niet beschermd worden... die je ook wegjaagt. Hij, en... hij, hij mag wel dood. Ja, hij mag wel dood, ja. Als, ja. als het niet anders kan. Oké. Okay. <laughs> vind... nou, Muskens. Nou, nou, Het is natuurlijk heel vervelend dat je last hebt van de steen. Maar het is ook heel vervelend als die uh, aan je auto heeft gezeten... of je huis zit. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Mijn auto is ook al diverse keren bezocht. En alle isolatiemateriaal hangt er ook een beetje los bij. Van de andere kant... Uh, ja, het is makkelijk of makkelijker. Je kunt het voorkomen, eh, overlast van de steenwater in de auto. Er zijn apparaatjes voor en er zijn mogelijkheden om er vanaf te komen. In een huis, dat is heel vervelend. En ik meen me ook te herinneren dat meneer Den Hartog mij ook al een keer gebeld heeft om advies voor zijn eh, geval, omdat hij ook al last had van een eh, steenmatig Ik meen in huis, van hoe, die daar, ja, hoe je dat kunt voorkomen of hoe je daar vanaf kunt. Ja. En ja, um, da ook daar zijn mogelijkheden voor. Daar zijn opleidingen voor, voor mensen die zich daarmee bezighouden. En, uh, ja, Wacht even, meneer op... Muskens, opleidingen voor mensen die zich daarmee bezighouden. Maar stel dat ik een ja. stenenmarter in mijn huis heb. Ik was toch niet van plan om een opleiding te gaan volgen hoe ik van dat beest afkom. Nee, maar we hebben in Nederland uh, dieren. En als, als je last hebt van dieren, overlast hebt van dieren, dan kun je gewoon de gemeente bellen. Dat, ja. uh, dat is bij de steenmaat ook zo geregeld. Het zijn beschermde dieren. Je kunt de gemeente bellen en die verwijzen je door. Of die komen zelf kijken wat er precies aan de hand is en hoe het probleem opgelost uh, zou kunnen worden. Ja. Dat wil niet zeggen dat het dan... Uh, ook opgelost kan worden, maar in heel veel gevallen is dat mogelijk. En uh, als je voldoende van een steenmater weet. We hebben in de buurt van Nijmegen, in de Ooipolder, in de stad Nijmegen, maar ook in de stad Maastricht jarenlang gekeken naar steenmaters met zendertjes, hoe die daar leven, wat ze doen. En uh, hoe de biologie is uh, van die dieren, dan weet je ook op een gegeven moment wat je wel en niet kunt doen en wat wel en niet zo onvol is om van een ja. beest af te komen. En als u dan, u heeft heel lang die steenmarter uh, onderzocht, hem in de gaten houden wat hij allemaal doet. Wat is nou het nut van dat beest? Nou, in de natuur heb je het niet zo vaak over nut of geen nut. Uh, je hebt een natuurlijk, in de natuur zitten een aantal diersoorten en hoe meer je er hebt. Hoe beter een evenwicht er is, hoe beter dat evenwicht ook gebufferd is. Steenmaters uh, kunnen heel lastig zijn. In 5% van de gevallen of 1% van de gevallen uh, gebeurt het inderdaad dat die in huis zit of in een auto zit en ook echt schade doet. Vrijwel alle auto's worden bezocht door steenmaters, maar dat is maar een klein gedeelte waar ook echt schade is. Dat hebben we ook onderzocht. In huizen ook. We hebben uh, 6, 7 jaar lang in Nijmegen dagelijks gekeken waar de steenmaters met zenders sliepen. Ja. Dat was uh, heel vaak in gebouwen, maar ook heel vaak in woonhuizen, in een kwart van de gevallen in woonhuizen. Maar bij de meeste mensen uh, zit zo'n dier een keer of een paar keer in een kruipruimte dus... of op een zolder of op een plek waar ze verder ja. nooit komen. En de meeste mensen hebben er nooit iets van gemerkt. Dat meneer Muskens, als, dus... als ik u zo hoor, dan uh, lijkt het alsof mijn gast hier in de bus... Meneer Den Hartog, zich zorgen gemaakt om niets? Meneer Den Hartog, nou, dat is bepaald niet het geval. Kijk, uh, vroeger gebeurden al deze dingen die gebeurden, maar het gebeurt tegenwoordig veel en veel meer. Ik heb in ieder geval hier in Bergendal, heb ik nou diverse mensen heb ik, uh, recentelijk gehoord dat ze daar last van hebben. Uh, hier op de parkeerplaatsen zijn, laten we zeggen, heel veel auto's die zijn, uh, zijn gepakt, deze winter vooral. En dan, uh, nou, ja, dan vraag ik me dus af, ja, op een gegeven moment zijn er misschien te veel. Uh, ik denk dat hij de beschermde status niet meer nodig heeft. Gewoon omdat hij. Uh, ja, laten we zeggen, er zijn er genoeg. En uh, hij loopt geen gevaar, bepaald niet. Mag loopt... ik je nog iets op zeggen? Natuurlijk, meneer ja. Muskens. Ja. ja. Nou, dat er, dat er genoeg zijn, uh, dat klopt ook. Schematen zijn territoriale dieren. En op een gegeven moment dan uh, loopt een gebied vol. En uh, op het moment dat de territoria uh, zo klein worden dat ze elkaar in de weg zitten. En dan zie je ook, en dat is ook door onderzoek bewezen, dat de voortplanting minder wordt. Ze slaan een jaar over met voortplanting. Het aantal jongen gaat naar beneden mm. en op het moment dat er weer meer ruimte is, uh, gaat het evenwicht of gaan die, gaat, gaat het gebied vult zich weer en dan worden er weer meer beesten geboren. Dus het enige wat je gaat doen met uh, dieren wegvangen of doden, is gewoon uh, de populatie weer aanzetten om dat evenwicht weer zo snel mogelijk terug te krijgen. Uh, uh, dus ja, dieren wegvangen, we hebben het ook gezien bij het onderzoek, op het moment dat een dier verdwijnt, tussen de drie en de zeven dagen daarna, zit op die plek zit weer een andere marter. Ja. Dan kun je ook zeggen, ja oké, okay, op een bepaalde plek kan ik er wel tien of twintig wegvangen, dan... Uh, die hebben in ieder geval minder, dat klopt. Maar dat zal uiteindelijk niet helpen om die populatie uh, naar beneden te krijgen. Ja. En dan zul je echt ja. uitroeiingscampagnen Meneer Muskens, moeten... meneer Den Hartog ja, wil ik, reageren. Ik zou, ik zou, dat eigenlijk, zou ik daar eigenlijk uh, toch op in willen gaan. Uh, ik geloof dat we helemaal niet in het stadium moeten komen... waarbij er, laten we zeggen, een soort evenwicht optreedt. Uh, het is een lastig dier. Uh, ik wil niet dat de mensen daar eigenlijk uh, voortdurend mee geconfronteerd worden. Het is ja. eigenlijk gewoon, je bent nooit safe. En ik vind no. het gewoon, ik vind het gewoon dat het, uh, ja... Heren, ik ga het vragen aan iemand die daar inderdaad... Ik, nog, ik wil nog één ding zeggen. Er is bijvoorbeeld ook zo'n vogel zo'n beest dat ook constant beschermd is. Die ook op die lijst staat, dus de Vos. Nou, dat heb ik nooit begrepen. Maar in ieder geval, die heeft het, die heeft het ook absoluut niet nodig. Nee, het gaat er ook niet om of je het nodig heeft. Het gaat erom of het zinvol is. En in dit geval is het niet zinvol om dieren te gaan doden omdat ze overlast veroorzaken. Omdat er gewoon nieuwe dieren weer komen. Ja, ja. Je zult uh, moeten leren omgaan met dat dier. En dat kan. En hoe meer je van het dier weet, hoe beter dat kan. En daar zul je zelf iets tegen moeten doen. En om ja. dan de verantwoording bij de staat te leggen van dat beest moet op de vrijstellingslijst. En staat zorgt er maar voor dat ze afgeschoten worden of verdwijnen. Dat is geen oplossing voor het probleem. Want dat lukt niet. Dat lukt niet bij het bos. Okay. Dat lukt niet bij de ganzen. Uh, dat lukte vroeger bij de hamster niet, bij de korenwolf. Pas als het diatoog verandert en het dier uh, kan in een bepaald gebied niet meer leven, dan zal die verdwijnen. Maar ja. niet door Dus meneer Muskens, ja. de, wij moeten, meneer Muskens, wij moeten er zelf mee leren omgaan. Ik blijf u nog ja. even aan de telefoon. Ik heb nog een andere beller, Annie. En Annie heeft wel te maken met steenmarters. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja. Hoe gaat dat, contact ja. tussen u en de steenmarter? Een uh, voeizaam contact. Nou, het beest uh, brengt gewoon wat schade aan uh, Nou dat zal wel overmeld zijn. Autobedradingen. Uh, ze, ze eten kippen dood. Ze, uh, ze komen in uh, mensen die met uh, duiven iets doen. De duiven worden doodgebeten. Ze zitten bij mensen hier in de buurt. Ja. Uh, via spouwmuren tot ze t, uh, op de zolders komen. Wat een god geeft. En, en wat heeft u al geprobeerd? En wat heeft u al geprobeerd? Nou, bij de auto's hebben we wel in een je van die adviezen hangt er een uh, zakje met hondenharen. Nou, dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. wc beletten, dat werkt ook niet meer. Uh, op het moment hebben we piepers in de auto die een uh, valgeluid geven met de bedoeling dat, dat het afrekt. Mm -hmm. ja, Ik het kan zeggen, u niet meer verstaan. Nee? Het spijt me. Ik versta u niet. Ik heb ook geen idee of de luisteraars u nu wel of niet goed kunnen verstaan. Oké, okay, helaas dan. We proberen ik, nog ja, even. Maar u heeft dus van alles bedacht om van de steenmarter af te komen. Ja. Even dan een laatste vraag aan u. Vindt u dat die steenmarter van die lijst van, uh, die al 30 jaar lang bestaat, de lijst van beschermde diersoorten, zou die daar af moeten? Dat vind ik een heel moeilijke te antwoorden vraag. Ja, want? Ik, uh, ik, ik ben... Ik ben... Uh, ja, nou... Ik, ja, ik weet het niet. Ze vind het moeilijk te bal worden. Want van u hoeft de Stijn niet dood. Schattig beestje. Ja, ja als je ziet het is een... Ja, en dat is het net. Ik, ik, ik vind niet dat ik... Ik heb om te zeggen dat het beestje dood moet. Nee, dat hoeft niet van u. Ondanks dat ik er schade van heb. Oké, okay, dank u wel. En okay. ik zie geen naam staan, maar ik krijg een mailtje. De steenmarter is een massamoordenaar. Ik denk dat kippen en knaagdieren blij zijn als het beest niet meer voorkomt. Aan de telefoon ook nog onderzoeken dierenecologie bij uh, in Wageningen. De man die alles weet van de steenmarter, Gerard Muskens. Gerard, ik krijg van verschillende luisteraars de vraag. Uh, kun je omschrijven hoe dat beest er überhaupt uitziet? Ja, de steenmaat er is een, uh, een, een, een roofdier die er een beetje uitziet als een kat. Hij is iets kleiner dan een kat. Hij heeft een vrij lange staart. Sommige mensen zeggen dat hij lijkt op een hele grote eekhoorn. Um, hij is um, ja, ongeveer 60 centimeter lang met staart. 40 centimeter lijf, 20 centimeter staart. Hij weegt ongeveer anderhalve kilo. Hij heeft een heel leuk kopje. Wel een roofdierenkopje, maar met een hele mooie witte. Die, keelvlek. Het keelvlek is heel karakteristiek. Er is nog een andere soort, die lijkt er sprekend op, en dat is de boomarter. En die is aanzienlijk zeldzamer in Nederland. En die worden ook vaak met elkaar verward. En een van de redenen om ook de steenmarter niet op een vrijstellingslijst te zetten... of om hem niet vogelvrij te verklaren, is omdat hij ook ja, heel makkelijk met andere diersoorten verward kan worden. En dat is dan de boomartig in dit geval. Meneer Den Hartog, u zat al te knikken en u zei ik vind het ook een mooi beest. Ja, ik vind het een prachtbeest. Ja, dat heb ik ook in mijn stukje geschreven. Dat, uh, ja, dat... Ik heb gezegd dat hij een leuk kopje heeft. En dat misschien dat hij daar nog op de lijst staat. <laughs> een mooi kopje, een rot karakter ja, en dan ja, kom je op zo'n lijst. Ik vind, ik vind het een mooi beest, ja. Ik heb, op, op zichzelf heb ik niks tegen dat beest. Maar uh, je, je ziet er net als de vossen enzovoorts, maar ook een gedurende schade. En er komen er steeds meer, heb ik het idee. En uh, ja, goed, de mensen hebben er ook een, die vinden dat toch op een gegeven moment wordt dat wel nou, wordt... nou, mag, mag, mag, mag ik? Natuurlijk. Er komen steeds meer. komen? Ja. De schema, wat ik al zeg, is een territoriaal beest. En op een gegeven moment zit het gebied vol. Dus uh, dat steeds meer is tot een bepaalde grens. En dan houd ik gewoon op. Uh, een andere, steeds meer grens, is dat hij in een groter deel van Nederland weer terug aan het komen is. Ja. Rond 1850, 1900 kwam hij vrijwel in heel Nederland voor en met name op, de wat, op, eigenlijk op alle drogere gebieden. Ook in uh, Brabant, Zeeland en zelfs uh, op de Utrechtse Heuvelrug uh, en de gebieden eromheen en ook in Noord-Holland. Friesland enzovoort. Daar is hij nu overal weer aan het terugkomen na 100 jaar. Dus ja. het gebied waar die voorkomt neemt toe. We hebben 100 jaar, 100 jaar lang hebben we dus geen steenmaters gehad in bepaalde gebieden of nauwelijks. En nu komen ze er weer. En ja. We moeten dus weer even opnieuw leren omgaan met dat dier. En uh, ja, dat, dat kan ook in de, in de bouw kan dat ook heel makkelijk. Je moet er gewoon op letten dat ze op een gegeven moment niet op bepaalde plekken je huis in kunnen. Op een makkelijke manier. Dat is heel ja. makkelijk uh, ja. om dat bij ja. de bouw van een huis mee Ke te nemen. Kees ten Hartog? Ja. Want wij moeten er gewoon beter mee leren omgaan. Ja, nou ja goed, het, uh, dat proberen we natuurlijk. Je ziet hem ook niet dagelijks, dat is even de mocht. Gelukkig. Ja, maar uh, ja, als je ermee geconfronteerd wordt, dan is het heel vervelend en ik zal de laatste zijn die hem bijvoorbeeld zal, zal doodmaken, maar als je ze op je zolder oh. krijgt, dat is een verschrikking. Ja. Nou, voor dat laatste ik dan, heb ik dan ook nog het advies. Er is inderdaad in Wageningen bij het, Kennisadvies, het uh, kennisadviescentrum Dierplagen... is er inderdaad een cursus voor mensen van gemeentes, van bestrijdingsdiensten... die, uh, ja, die, zich, die dit probleem uh, op mogen lossen of moeten lossen. En die krijgen inderdaad goede instructies. Dus er zijn mogelijkheden om maatwerk te leveren om ja. van het probleem ja. af te komen. Nou, en dat kun... maatwerk levert het werk waarschijnlijk beter dan een vrijstelling... omdat die gewoon een... Ja, dat is gewoon een, een rigoureuze maatregel die zeg maar, voor een heel klein deel uh, effect zal hebben. Uh, in dit geval is het ook, ja, heb je overlast van een beest en ik ben het helemaal met u eens. Je moet ze echt niet in huis hebben, want dat geeft echt een, kan een ontzettende troep geven, zeker als je nesten met jongen ja. hebt. En uh, in de, vrijwel alle gevallen is het mogelijk om daar iets aan te doen. Maar het kost soms wel moeite om, inderdaad, om ze buiten de deur te houden. Okay. Maar je doet daar de diersoort geen geweld mee aan. Een steenwater heeft een territorium. Hij heeft meerdere plekken waar hij uh, zich op kan houden. Waar hij slaapt en waar hij zijn nest kan maken. En uh, als er daar eentje van... Verdwijnt. Dat gebeurt normaaliter ook door allerlei omstandigheden. Dan eh, zoekt hij echt wel weer een andere plek ja. en vindt hij op meneer, een andere meneer. plek. Meneer Misskuns, ik ga ja. je even onderbreken, want ik heb wat tips van, van luisteraars. Sandra die zegt ja? het volgende. Sandra zegt: ik heb jaren een steenmarter in huis gehad, deels op zolder. Zij zegt: als je een steenmarter liever ziet verhuizen, dan is lawaai overdag een radiotje aan of dingen met menselijke geur een oude trui, wat mensenharen. Vaak genoeg wordt mij verteld, nou door dorpsgenoten. Ik vind zelf niet dat de steenmarter mij overlast bezorgt... want ik geniet van het beestje. Goed. Volgens mij wat ze bedoelt is dat als je wil dat je ervan afkomt... dan moet je ervoor zorgen dat je veel lawaai maakt... en ervoor zorgt dat je huis de hele dag door naar mensen ruikt. Goed. Volgens mij doet een huis dat automatisch al. Maar oké, okay, Gerard Muskens, is dit een goede tip? Nou... Uh, Steenmaters zijn ontzettend schuw als het op veranderingen aankomt. Als ze dus gewoon een plek hebben waar ze zich thuis voelen, dan voelen ze zich daar 100% thuis. Op het moment dat daar iets verandert, dan zijn ze de eerste twee, drie weken heel schichtig en zullen ze die plek of niet meer bezoeken of weer heel voorzichtig even daar naartoe en even weer terug. We hebben daar ook voorbeelden van, ook uh, met videobeelden en al. Ja, want het zijn hele intelligente dus, dus, uh, beesten. Dus je kunt, ook een, je kunt er ook een bloempot neerzetten. En ook, ja, geluid en radio is prachtig. Maar de meeste mensen worden na drie dagen zelf gek van de radio. Dat denk dus, ik ook. Uh, en, <laughs> dat, dat, dat, en dat is net als wat die ja. mevrouw straks zei met die toiletblokjes en hondenhaar en weet ik wat allemaal. Op het moment, ik heb, ik heb zelf in de auto een, een oude voetbal liggen. Op de plek waar die steenmaat er altijd ligt. En uh, als die dat bal daar ligt, dan, kan die daar, dan komt hij daar ook niet meer. Dus, okay. uh, dus het, uh, het is gewoon de verandering of een voorwerp ja. of iets wat hij niet vertrouwt. Uh, het zijn hele slimme Blijft... dieren. En op het moment dat ze iets zien wat ze niet vertrouwen, dan duurt het een hele tijd voordat ze daar weer aan gewend zijn en voordat ze zich dan weer ja. veilig... en Blijft op u krachtvoet... nog even hangen meneer Miskunst, want ik heb een andere beller. Want die Steen... Uh, wat was het ook weer? Steen Marter. Die houdt ja? velen bezig. Berkert, die hangt aan de lijn. Goedemorgen. Nou, goedemorgen met Berghout. Vertelt u het maar. Ja, we nou, hebben dus inderdaad uh, bij ons uh, wonen in Gelderland, bij Arnhem. En uh, ik heb al jaren last van, uh, van steenmaakters en ook van nesten in de spouw. En het vervelende is natuurlijk zijn bedavens mee. En uh, ze maken daar uh, optimistisch. Ze krijgen jongen in die, in die, in die spouw. Dus je krijgt allerlei uh, vieze geuren en je krijgt maden. En het is, het is echt heel moeilijk om er vanaf te komen. We hebben ook experts bijgehaald, via de gemeente. En dan komen ze kijken en dan zeggen ze: Ja, nou, dit constateren ze het. Ja. Dus ze halen het niet weg, ze mogen het niet verwijderen. Dus ze zeggen: Van nou, als het best vooropgeheven uh, is, dan dus hebben kipgaas in kunnen stoppen, zodat ze er niet meer in terug kunnen komen. Nou, dat is allemaal heel moeilijk natuurlijk. Dus, als je als je weet waar ze zitten, dan doen ze er ook niks aan. Ja. Maar doet u zelf dan, dan iets? Halen ze dan halen ze niet weg. Meneer, heb ik, uh, ik ga even een vraag. Uh, doet u zelf er iets ik tegen? Heb... Doet u er zelf iets tegen? Het is duidelijk dat de gemeente ja, er niks tegen vind, kan doen. In de auto's in de auto's bij ons hebben wij van die piepes gebouwd. Ja. Dat, uh, sinds dat sinds dat erin gebouwd is, heb ik er geen last meer van in de auto's. En toen heb ik voor een uh, maand of twee geleden heb bij een euro uh, allemaal in Nederland heb ik een. Uh, een steenmarter, dat uh, uh, nou, is een apparaat, dus dat is een batterij en die, die maakt een hoogverkend geluid. En die maakt uh, die geeft flitslichten Als die de uh, de steenmarter constateert, dus zitten ze er wat bewegingen ja. over op. Het moet zeggen, sinds die tijd heb ik er geen last van. Oké, okay, wat goed, dat heeft geholpen. En dan een laatste, laatste vraag voor u. Vindt u dat die steenmarter van de lijst van beschermde diersoorten moet verdwijnen? Nou, ik vind wel, want als je door samen zo'n straat ingroept... Je ziet ze gewoon nog, Je komt ze gewoon tegen. Het is niet zo dat je moet zoeken. Je komt ze gewoon tegen. En dan denk ik van, nou, als ze dan in Woonwijk. Want ik woon helemaal niet buitenaf. Ik, ik zit gewoon in een woonwijk. Als je ze daar al tegenkomt, heb ik het iemand dat toch, oh, toch een grote overlast is. Dat er gewoon te veel zijn in Nederland. En dan zeg ik van, misschien moet je een pilot van die lijst afhalen. Dus zeg van, okay. nou, we gaan het dus aanzien. Dan Goed, Dank u wel. Door, dank u wel. Dank u wel. Misschien moet hij tijdelijk van de lijst. Nou, dat Kees ik, den toch? tijdelijk ik, van de dat lijst? Dat zie ik niet zitten. Ik bedoel dat naar, over dat soort dingen, daar wordt ja, altijd enorm over gedelibereerd. Ik denk zelf dat hij zo'n beetje aan zijn tak zit. Misschien hier in het oosten, in het westen gaat hij zich nog uitbreiden. Daar komt dus al die ellende nog. En uh, ik denk dat hij het best red zonder op die lijst te staan. Net zo goed als de Vos bijvoorbeeld, die ook op de lijst staat, die hoeft die, die voor mij ook niet bij. Ja, Harry die zegt het volgende, die zegt wij hebben flinke last van katten, mogen die ook van de lijst af? Beetje flauw misschien, maar geldt hier niet precies hetzelfde. Katten maken ook van alles kapot, vreten vogels op en scheiten in je tuin. Hier moeten we ook mee omgaan. Kan dat het zijn Gerard Muskens, dat wij zeker als uh, stadsmensen gewoon niet zo heel goed meer met de natuur en al haar, uh, al haar nadelen die erbij komen, mee, dat we daar gewoon niet meer zo goed mee kunnen omgaan? Het is inderdaad heel vervelend dat wij alleen maar de nadelen zien van bepaalde dieren. En in dit geval ook de steenmarter. De steenmarter is een, uh, een roofdier. Hij eet, leeft voornamelijk van knaakdieren, van muizen vooral, uh, jonge ratten, en misschien ook wel oudere ratten, jonge konijnen enzovoort. Dat zijn ook allemaal dieren waar we ook last van hebben. Uh, de steenmarter vervult daar ook een belangrijke rol in, in een soort regulatie. Ook in een soort evenwicht uh, situatie creëren voor die soorten. Je kunt dus wel steenmaters en vossen allemaal weghalen. Maar dan zul je meer overlast krijgen van die andere soorten weer. En ja, ik heb zelf ook ontzettende hekel aan muizen in huis. Maar ja, wat heb je het liefste? Of muizen en ratten in huis, of huis, of, uh, of een marter. Nou ja, en dat geldt ook voor een kat. Uh, die ruimen ook een hoop van, die, van dat soort spul weer op. Of ja. die beesten we op. Dus het, ja, die natuur die zit heel ingewikkeld in elkaar. En als je ergens een, uh, wat weg gaat halen of gaat ingrijpen, krijg je een ander evenwicht. Ja, dat heeft en, hij daar uh, verteld. En het is maar de vraag of dat beter is dan wat je op dat moment hebt. Okay. Mijn filosofie is, hoe meer dieren er in een bepaald gebied zitten, hoe beter het evenwicht gebufferd is en hoe minder excessie je krijgt. Helder. Tot slot, Ahmed die vraagt zich af, wat is de straf die je krijgt als je toch een beschermd diersoort doodt? Meneer, Frank, meneer Miskens? Mij? Ja, meneer Miskens? Ik heb geen idee. U heeft geen idee? Ik weet dat het, uh, op, het gebeurt op dit moment uh, natuurlijk. Er zijn altijd mensen die uh, illegaal proberen marktels te vangen en weg te krijgen. En wat dat betreft uh, is, ja, is dat... Uh, ja. Is dat ook zo? Okay. Uh, ik weet niet wat de straffen zijn. Ik heb onlangs een. Verhaal gehoord. Uh, ik... wat mij dat ja. in geval was, maar die kunnen, meneer... die kunnen vrij hoog zijn. Goed, dat hangt van de omstandigheden maar ook. Ik denk of... niet dat ze ooit zijn uitgedeeld. Meneer Musk, kunt het laatste woord geven aan meneer De ja, Hartog? Heel ik... kort graag. Weet u ik... hoe hoog de straffen ja. zijn? Nou, de straffen weet ik niet. Ik denk dat het meestal een boete zal zijn. Okay. Maar uh, het hangt ook van de omstandigheden af. Als je dat doet als je huis omtussen boven wordt gehaald door die beesten... dan uh, is het waarschijnlijk anders dan dat je erop uittrekt om ze te vangen. Heel goed. Dank u wel. Voor alle e-mails, e tweets, dank voor uw reactie. En voor alle mensen die het een onderwerp vinden... de mensen in Limburg vinden dat niet. Dank u wel. Tot morgen. nee Tot maandag alweer. Yay, tot maandag.